Twee, drie, twee, drie. Het kost de man wel een uur Om de straat uit te lopen Voetje, voetje Schuifelt die woord Met één hand aan Iets vergeet en dat zelf ook wel weet Stopt ze vrouw een lijstje in zijn tas En het geld precies gepast Twee ons kaas, een boterhamborst Een half uur wit, een half varine Een half pak melk, een pikwik thee en voor zichzelf een doos Willem II Ze zit op haar stoel voor het raam Een uur is niet veel, de eeuwigheid Ze hebben alle tijd Deze keer duurt het wel lang maar ze is niet echt bang Ze hoort een sirene Aan het eind van de straat En dan weet ze Wie daar gaat Met twee ons kaas En boterhamborst Een, een halve wit Een half harine Een half pak melk Een pikwik thee En voor zichzelf Doos Willem 2 Nu loopt ze zelf naar de hoek Met de tas van haar man Het lijstje ligt thuis Omdat ze nog best Alles onthouden kan Het was twee ons kaas een halfje wit, een half harine, een half pak melk, een pikrik thee En bovenop toch een doos Willem II